In de Verenigde Staten gaat de FED, de centrale bank... voorlopig door met het pompen van geld in de economie. Ook de rente blijft historisch laag. FED-voorzitter Bernanke zegt dat het stimuleringsbeleid... halverwege volgend jaar mogelijk kan worden beëindigd... als de economische situatie blijft verbeteren. Beleggers vreesden dat de FED bekend zou maken... dat het stimuleringsbeleid wordt afgebouwd... vanwege het voorzichtige economische herstel in de VS. In Europa sloten veel beurzen daarom vanmiddag iets lager. Op de Indische Oceaan is een enorm containerschip in tweeën gebroken. Het schip van ruim 300 meter lang had zo'n 4500 containers aan boord. Wat erin zat is onbekend. Ook is onduidelijk of het schip is gezonken. Het kwam in de problemen tijdens een hevige storm ten zuiden van Jemen. Afgelopen maandag zijn de 26 bemanningsleden al van boord gehaald. Mogelijk zijn honderden containers in de Indische Oceaan terechtgekomen.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 Met Robert Meder. Heerlijk, nostalgisch. Zo'n oude tune. Goedenavond. Welkom bij Langs de Lijn. Uh, het is woensdag 19 juni. De dag dat twee wielrenners hun uh, titel prolongeerden op uh, het NK Tijdrijden. Ellen van Dijk bij de vrouwen en Lieve Westra bij de mannen. En die laatste fietste niet helemaal lekker rond. Bij de ademhalen voel ik er gewoon... Ja, die ribben, dat ligt niet. Er zijn drie ribben zitten barst in. Ja, en uh, toch werd hij Nederlands kampioen. Straks een reportage over het NK in Winsum. We bespreken met Mark Brassen de vijfde dag van het tennis toernooi in Rosmalen. De laatste twee Nederlanders vlogen eruit in het toernooi. Michele Krajtjeck en Robin Haase. Haase liet zich al na vier games toch even gaan. Het moest er even uit. En, uh... En, en dat heeft geholpen, want ik begon eigenlijk be echt nog beter te spelen. Uh, alleen, uh, ja, dat, dat zag je misschien niet terug aan de score. Ja, nou, wat moest eruit, hoe ging het eruit en waarom ging het eruit? Zometeen meteen meer daarover. En nou, het bondscoach uh, Roland Oltmans moet het hockey in India weer naar een hoger plan brengen. Ooit een top hockeyland, nu al heel lang niet meer. Na vier keer een nee nam hij de uitdaging als technisch directeur aan. Als er één moment is dat de kans verslagen heeft, heb ik de indruk dat het nu is. Dat is ook het moment geweest ik zei, nu doe ik het. Ja, zijn plannen met het hockey in India hoort u ook in NOS langs de lijn. Dat allemaal tot 11 uur. Ja, het is definitief. Peter Bos is de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse. Samen met zijn assistent Hendrik Cruzen komt Bosch over van Heracles Almelo. Morgen wordt hij gepresenteerd. En dus houden Vitesse en beide trainers de kaken nog even stijf op elkaar... over het hoe en waarom en hoeveel. Hier in de studio bij verslaggever Frank Wielarts. Die weet alles. Bijna alles. Bijna alles. Uh, waarom heeft Vitesse Peter Bos gekozen als opvolger van. Uh... Fred Rutte, zeg het eens van. Voor... Ja, nou ja, ik denk dat uh, Peter Bos de afgelopen jaren... een prima reputatie heeft opgebouwd als trainer bij uh, Heracles. Hij heeft daar drie jaar gezeten. Het eerste jaar werd hij achtste. En toen zei iedereen, goh, dat is knap, achtste. Uh, voor het tweede jaar op rij was dat met uh, Heracles. En uh, hij liet uh, zijn ploeg in de loop van dat jaar steeds beter voetballen. Dat heeft hij vorig jaar eigenlijk doorgezet... met dezelfde ploeg steeds beter positiespel. Mm -hmm. En dit jaar heeft hij er ook nog uh, een heel zwaar aanvallend accent aan toegevoegd. Min of meer noodgedwongen. Maar uh, ja... Dat maakt hem tot een interessante trainer en iedereen die met hem gewerkt heeft... en zeker in Almelo zeggen ze... ja, hij maakt jonge spelers waar nog wat aan de, te knutselen valt... die ja. maakt hij beter. Nou, dan heb je bij Vitesse natuurlijk een, een prima trainer te pakken... want daar krijg je jonge spelers, bijvoorbeeld van Chelsea binnen... of huurlingen van ergens anders... die beter gemaakt moeten worden om weer door te kunnen verkopen. Nou, dan heb je bij Vitesse, denk ik, dus een goeie. Ja, en je doelt dan op dat aanvallend spelen? bedoel jij op het 3-4-3 systeem dat hij heeft ingevoerd? Daar ja, het kamikaze systeem van, van Heracles... waar iedereen zo van genoten heeft ge durende het seizoen, althans een heel groot gedeelte van het seizoen. Ja, ja. alles of niks. Hij begon daarmee met dat 3-4-3 systeem, dat aanvallende voetbal... in september, uitgerekend ja. tegen Vitesse. Het is de eerste keer dat we dit spelen natuurlijk. Die spelers moeten erin geloven. Ik geloof erin. Ik heb op deze manier bij of Verwee gespeeld. We hebben alles gewonnen in Nederland...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 Maar we horen even tussendoor dat het ook best wel eens fout kan gaan. Ja. Maar gaat dat bij Vitesse dan, dan werken, denk je? Nee, ik weet niet of hij daar ook meteen met uh, drie verdedigers gaat spelen. Dat deed hij bij Heracles eigenlijk uh, ook niet de hele tijd. Dat heeft hij aan het begin van het seizoen. Speelde hij met vier, dat werkte niet, want toen verloren ze steeds. Toen ging hij met vijf verdedigers spelen. Dat werkte ook niet, toen werd het alleen maar erger van. En uiteindelijk zei hij, ja, als we dan maar het, de bal zelf hebben... en dus moet je een versterkt middenveld en een versterkte aanval hebben... veel druk op de tegenstander zetten, zo min mogelijk de bal achterin krijgen. Dan blijven we uit de problemen. En dan scoren we waarschijnlijk wat vaker. Dus ja, het was een soort kamikaze-systeem. Een noodgedwongen keuze, omdat het achterin niet goed ging. En dat heeft de, de naam van Herakles in ieder geval goed gedaan. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik, ik heb bij Herakles kan ik me voorstellen, dan, eh, dan worden ze niet zo gauw boos als een keer verliezen, kan ik me voorstellen. Maar dat ligt toch bij Vitesse wel even anders? Ja, daar heb je meer op Jordania. Die wordt wel boos ja. als ze verliezen, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, maar hij wil ook graag... Hè. Onder Rutte heeft Vitesse uh, goed gevoetbald. Uh, goed resultaat gehaald, in ieder geval. Maar uh, laten we zeggen dat Rutte zijn elftal meestal naar vermogen laat spelen. En dat was weinig attractief het afgelopen jaar. En... Uh, ja, ik denk dat, dat Jordania graag toch wat uh, leuker voetbal wil zien. als hij op de tribune zit. en dat wil koppelen aan resultaten. en dat verwacht hij dan blijkbaar te krijgen met. Uh, met Peter Bos. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat. Uh, de, he, niet alleen qua voetbal. is het werken bij Heracles Amelo natuurlijk anders dan. dan bij Vitesse. Denk je dat Peter Bos inmiddels genoeg ervaring heeft. om in te kunnen schatten nu. hoe hoog die druk is bij zo'n club als Vitesse? Jawel, hij heeft natuurlijk ook bij Feyenoord. als technisch directeur uh, gewerkt. en uh, dat in een hele moeilijke periode. Daar was hij zelf onder onder andere medeverantwoordelijk voor. Dus dat heeft hij wel degelijk meegemaakt. Hij heeft daar als voetballer natuurlijk ook het nodige van meegekregen. En hij heeft bij Heracles, waar het inderdaad gemakkelijk was, want daar had hij al een periode achter zich en daar heeft hij uh, de voorzitter en het technisch directeur, die luisterden gewoon naar wat Peter Bos te melden had. En hij kreeg daar gewoon de ruimte om uh, zijn eigen beleid te voeren. De vraag is in hoeverre en vooral hoe lang hij de kans krijgt om dat bij Vitesse te doen. Want daar heb je meer op Jordania. Die komt ergens in de eerste seizoen zelf vanzelf een keer de kleedkamer binnen. Of het nou na een goed resultaat of na een slecht resultaat is. Hij gaat zich een keer met die ploeg bemoeien. En ja, ik denk niet dat Peter Bos daarvan gediend is. Daar is geen enkele trainer van gediend. Want de laatste twee zijn daardoor weggegaan. Ja, dus ligt een conflict alweer op de, op de loer. Of gaat dat te ver? Om ja, dat maar dat zit zeggen. hem niet in Bos. Nee, nee, nee, in, precies. Ja. nee, precies. Dus, dus de, de, het, de, het veranderen van trainer uh, behoudt het probleem. Ja, ja, Mirab Jordania heeft nu zijn zesde trainer aangesteld... in de korte tijd dat hij er zit. Dat zegt wel nog. Dus het probleem is Mirab Jordania eigenlijk... of is het de structuur bij Vitesse eigenlijk? Nou ja, Mirab Jordania is de baas. De club is Mirab Jordania op dit moment. En Hij is een Oost-Europeaan en die laat dat gewoon voelen. En daar moet je als trainer tegen kunnen. En op een gegeven moment moet ook die Mirab Jordania denken... van oké, deze kan ik wel de Ruimte geven, maar dat is niet zijn natuurlijke reactie. Nee. Zijn Natuurlijke reactie is: uh, Ik zit er bovenop, en als het niet goed gaat, kom ik binnen. En Als het wel goed gaat, kom ik ook binnen in de kleedkamer. Ja. En daar hoort hij eigenlijk niet ja, Voor vooral duidelijkheid. Jordania is het probleem. Dat is een beetje, moet ik natuurlijk een beetje uh, relativeren, want hij, hij brengt natuurlijk heel veel in in die club. Maar de vraag is of de technische voor het, of ja. Ja, voor ja, financieel de is het een probleem. Ja, of, of de technische structuur bij die club natuurlijk wel in orde is. Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, wie is de wie is technisch de baas? Dat hebben we ons al afgevraagd op het moment dat Ted van Leeuwen daar uh, technisch de baas was. Dat heeft die afgelopen jaar nog kunnen betekenen uh, voor de club, voor Vitesse? Wie trok eigenlijk nieuwe trainers aan? Wie trok eigenlijk nieuwe spelers aan? En vooral dat laatste, daar vroeg iedereen het zich over af. Want Van de Brom is een bekende uh, van Ted van Leeuwen. En dat is Peter Bos ook. Sterker nog, die twee zijn ontzettend close. Dus blijkbaar heeft Ted van Leeuwen toch nog wel wat in de melk te brokkelen. Ook al... Is uh, volgende maand zijn contract afgelopen? Ja, hij blijft wel actief hè, bij, uh, bij Vitesse. Ja, toch? dat is de verwachting, maar daar heeft nog niemand iets over gehoord. Dat was de lengte van het contract van Bos, daar weet ook niemand iets over. Goed, het is gebruikelijk tegenwoordig dat het maar één jaar is. Dus, uh, nee, ik goed, zou, ik zou het gewoon In dit geval uh, houden. Ja, precies. Hij gaat naar Vitesse, hij gaat weg bij Herakles de Almelo met cruisen. Ja. Dus het hele technisch hart bij, bij Heracles is, is weg. Verdwenen, ja. ja. Je hebt daar nog uh, John Stegenman uh, zitten. En uh, René Kolmschot, dat zijn de assistent, andere assistent-trainer. Maar Henry Kruse was de cultuurbewaker. Dat is uh, zo'n uh, nieuw modewoord in het voetbal. Ja, die heb je dus blijkbaar niet nodig, want die verdwijnt uiteindelijk weer. En dat wisten ze bij uh, Heracles van tevoren. Bij positieverbetering zou Henry Kruse met Peter Bos meegaan. Ja, dan uh, kun je hem wel cultuurbewaker maken. Maar waarom? Eigenlijk het Oordeel voor uh, Heracles is, ze kunnen nu een trainer zoeken... die zijn eigen assistent meeneemt. Mm. Je bent niet meer afhankelijk van of hij het uh, gezellig vindt... om met Henry Cruise of uh, goed vindt om met Henry Ruse te werken. Ja, gaan er al namen rond wie hem op gaan volgen bij... Uh... De, het is heel erg stil op dat vlak. Uh, Jan Smit en uh, Nico-Jan Hoogma, dat, uh, de voorzitter en de technisch directeur... die zijn nu even een paar dagen in retraite sinds uh, uh, de komst van het nieuwe stadion. Zo goed als zeker is in Almelo, hebben ze zich even teruggetrokken. Maandag begint de training bij Heracles. Dan hoop je dat er een nieuwe trainer staat. En anders is daar dus nog John Stegeman samen met René Komschot. Ja, ze zullen in die vier dagen een naam uit de hoge hoed moeten toveren. Ik Rutte! Zou kunnen, maar ik denk niet dat, dat, uh, dat Herakles het ambitieniveau... We doen gewoon, voor... uh, we doen gewoon een ruil. <laughs> het, het zou voor Herakles heel goed zijn. Ik denk niet dat Rutte dat gaat doen. Um, als ik een beetje kijk naar wie wie kent... Uh, dan is de eerste naam die bij mij opkomt Jan de Jonge. Op dit moment werkzaam bij uh, Heerenveen. Ja. Goed, nou, we gaan afwachten. Misschien is er wel eerder een nieuw stadion. Nee, dat kan niet. Er zal wel eerder een nieuwe trainer zijn dan een nieuw stadion. Dat is onmogelijk. Ja, maar de kans is wel groot dat het nieuwe stadion er in ieder geval komt. Hè? Nog detail: detail Ja, zo, het, is, het gaat nu nog om een paar afspraken die gemaakt moeten worden... over wat wel en niet rondom in het stadion uh, mag. Dat moet even met uh, uh, de bouwer van het stadion worden afgesproken. Als dat allemaal oké okay is, dan komt dat nieuwe stadion. Daar kan Iraklers verder groeien. Oké. Okay.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 Beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'll.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 Marco Boublé. En it's a beautiful day, Kwart voor tien. Zometeen uh, gaan we terug, natuurlijk, naar 1988. Die mooie zomer toen we uh, Europese kampioen werden. 25 jaar geleden, dat straks. Eerst... Uh, naar het uh, Nederlands kampioenschap uh, Veldrijden, de top van uh, het Nederlandse wielrennen. Uh, daar gaan we het over hebben waarschijnlijk. Dus dat is Veldrijden, maar ik dat we het gewoon over wielrennen gaan hebben. Over de NK Tijdrijden in Winsen? want er lijkt weinig veranderd in een jaar tijd. Want de winnaars van uh, vorig jaar prologeren vandaag uh, gewoon hun titel. Bij de vrouwen werd uh, Ellen van Dijk kampioenen. Voor uh, Loes Gunnewijk en Annemiek van Vleuten. En bij de mannen ging de zegen opnieuw naar Lieve Westra. Die uh, Nicky Terpstra en Tom Dumoulin achter zich liet. Vanuit Noord-Groningen een reportage van Gio Lippens. Alle komen dus in de finale. Vanochtend ging het in Winsum maar over één ding. Ik hoop dat hier in Winsum wel een dreugenblif vandaag Of het droog zou blijven, want er was donder en bliksem voorspeld bij het NK-tijdrijden. Intussen reden de vrouwen in droog weer. Niets aan de hand, dus voor Ellen van Dijk. Die haar titel van vorig jaar keurig prolongeerde. Dat was de beste tijdrijdster van ons land, ook wel aan haar stand verplicht. Natuurlijk, ja. iedereen verwacht het en ik verwacht het zelf ook. Dus terwijl uh, ik hier tweede was geweest, was natuurlijk totaal niet tevreden geweest. maar... Ja, um, dan uh, is het toch gewoon heel fijn als het weer lukt. en dat uh, is sowieso een goede test natuurlijk. En uh, kijken hoe alle waardes weer uh, zijn en hoe de trainingen zijn uitgepakt. En uh, ik denk dat dit een hele goede voorbereiding was. Dus dat neem ik ook weer mee richting het WK dan. En alsof de Duvel ermee speelde, begon het na de finish van Ellen van Dijk spontaan te regenen. Even maar, want op het moment dat de mannen met hun tijdrit begonnen, kwam er goed nieuws. De jury had net de buienradar bestudeerd. Daar is op te zien dat we regen gehad hebben en dat trekt nu allemaal weer weg. En uh, het ziet er dus goed uit voor de komende ritten van de heren. Gelijke omstandigheden dus en uiteindelijk dezelfde winnaar als vorig jaar. Lieve Westra, die enkele weken geleden nog hard viel in de Dauphiné... en met gekneusde ribben in de ronde reed. Dat was geen pretje. Het ja, is zeker niet ideaal. En, uh... Zo bij de ademhalen voel ik er gewoon, uh, ja, die ribben, dat, dat ligt niet. Uh, er zijn drie ribben, zit een barst in. En, uh, ja, dat is zo, en dat is niet met één, twee dagen is het over. En, uh, maar ik, uh, met gewoon met inspanning heb ik er geen last van. En uh, ik het zeg, ik heb na de val heb ik uh, de kop niet laten hangen. Ik heb vol getraind, en ik heb een trainingswedstrijdje nog gereden, en dat voelde al redelijk goed aan. Maar dat ik hier zo in heb, had ik niet gedacht. En, ja. Ik heb hard gewerkt, heel hard getraind en uh, het is allemaal waard. Maar dan kreeg je helaas boom voor het eerste beeld? Ja, vrij snel. En dat zeg ik, uh, heb je wat aan hem gehad? Uh, ja, ik kreeg me een beetje kapot op hem. Ik haalde hem vrij snel in. Uh, ik denk, uh, ja, voor de eerste ronde al. Dus dan heb je al een minuut ingehaald op, ja, ik denk op 20 kilometer of zo, zoiets. En dat is uh, heel snel. Dat had ik niet gedacht. Maar dat betek betekent ook dat ik... Ja, dat ja, ik me een beetje voorbij uh, gereden heb in de eerste ronde en, uh, ja, ik kwam mezelf een beetje tegen in de tweede ronde maar ja, ik ben blij dat ik ben. ik heb echt risico's genomen en uh, vraag het last maar. ik ben een paar keer uh, echt met mijn been eruit en echt vol door mocht gaan dat ik de hele fiets helemaal kwijt was dus uh, ik ben echt blij dat ik uh, overstreden ben. Westra zei het al, hij dubbelde Lars Boom. die reed een tegenvallende tijdrit. In het begin was goed bij mij alleen daarna uh, liep het niet en uh, toen liep we voorbij komen. Ja, er zat nog net geen stoom op, zeg maar. Er was net geen stoomtrein, maar uh, toen, uh, ja, toen... kon ik wel volgen, maar was het ja, kwaad aan het schiet natuurlijk. Ja, want wordt het dan ook nog een prestigestrijd? Of denk je, nou, laat deze maar lopen. Ja, ik ben gevolgd en uh, voor de rest uh, niks. Komende zondag kan Boom revanche nemen, want dan rijden de profs het NK op de weg. Titelverdediger daar is Nicky Terpstra. De man die vandaag op korte afstand van Westra tweede werd. Ja... Uh... Ik ging voor het podium, dat is gelukt. Ja, dat tweede op 5 seconden is natuurlijk wel kort op zo'n lange tijdrit, dus dan is het even... Hm. Want het verschil na de eerste ronde was groter, hè? dus je hebt de tweede ronde heb je behoorlijk hard doorgereden. Ja, maar voor, voor mijn gevoel heb ik wel vlak gereden eigenlijk, dus dat zou nieuw in elkaar gestort zijn. Want het laatste tussenpunt was 10 seconden, op de finish is het volgens mij 5 of zo. Dus, uh... Ik denk dat nieuwe er doorheen zat, maar hij uh, ja, heeft uh, het gelukkig voor hem volgehouden en pech voor mij. Wat uh... ja, had jij het verwacht dat hij zo goed zou presteren? Want uh, laten we zeggen, hij lag toch wel een beetje in de lappenman na die val. Bah, pff, mijn nieuwe heb zijn ups en downs, uh, maar zijn pieken wel hoog en als hij ja, goed is en dan kan je goed op zo'n nk focussen, ja, daar verwacht ik hem wel voor voor. Het is een specialiteit, want daar heb je ook gewonnen, dus... Uh... Ja, het, het is voor mij geen verrassing. Hey, als je kijkt naar de specialisten, jij wordt nu tweede. Is het ook een prestigestrijd voor jullie? Ja, NK is altijd <laughs> een prestigestrijd natuurlijk. En zeker met zo'n tijdrit. Uh, ja, hij is een man tegen man. en uh, Dan wil je het uh, natuurlijk niet voor elkaar afleggen. dus uh, Iedereen gaat tot het uiterste. En uh, ja, daar ben ik ook gegaan. Net niet genoeg, jammer genoeg. Het zijn drukke tijden voor de topcoureurs in ons land. Vandaag het NK-tijdrijden, zondag het kampioenschap op de weg. En tussendoor maakt Soleil als laatste van de drie Nederlandse ploegen de selectie voor de Tour bekend. Kampioen, Liebe Westra, gaat ervan uit dat hij volgende week zaterdag op Corsica erbij is. Uh, ik ben uitgenodigd om morgen uh, <lacht> aanwezig te wezen bij de presentatie. Dus ik neem ik aan heb dat. Geen persaccreditatie. Uh, nee, ik... ik neem aan dat ik er wel raai. Uh, ja, ja. Tot slot het weer, waarover zoveel werd gesproken. De organisatoren van het NK tijdrijden moeten een engeltje op de schouder hebben gehad. Want dit was het geluid vlak na de wedstrijd. En dat was onweer. In uh, Zwitserland is uh, Fabian Cancelara uh, opnieuw uh, gekroond als uh, beste tijdrijder. Cancelara legde de 28,8 kilometer af in 50 minuten en 35 seconden. Daarmee had hij een voorsprong van bijna een minuut op de nummer twee. Goed, acht minuten voor half elf. Aandacht voor de dagelijkse serie over uh, het EK-voetbal van 1988. We gaan inderdaad 25 jaar terug in de tijd. De bijdrage van Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap Voetbal van 1988. Het is zondag 19 juni. En nu zitten we in Hamburg. Om 1 uur zijn we geland. En tegen half drie lag ik te slapen in het Intercontinental Hotel. Het dagboek van Ronald Koeman. Met de verhuizing is het gegaan met de rust. In dit hotel, waar ook veel andere gasten verblijven... lopen de hele dag beeldverslaggevers rond om ergens een sappige story uit te peuteren. Je weet gewoon dat die mensen op sensatie uit zijn. Dus proberen wij hen zo min mogelijk kans te geven. Ja, de, het hotel was allemaal veel uh, luidruchtiger en drukker dan we gewend waren in Düsseldorf. En, en, plus het feit natuurlijk dat Duitsland de tegenstander werd. Dus ja, er was ook uh, vanuit de Duitsers een hoop interesse om, om het zelf te volgen. Nou ja, op een gegeven moment hadden we wel door dat er uh, ook wel journalisten uh, zich vertoefden in, in ons hotel... Ja, en we wisten natuurlijk wel... we waren ook wel op de hoogte van het bladbeeld dat daar... Uh, misschien is dat nog steeds zo, dat er uh, sensatieverhalen inkomen. Ja, dus we hadden ook wel tegen elkaar gezegd... Uh, we moeten daar geen aanleiding voor geven. We moeten oppassen wat we doen. Niet dat we gekke dingen doen, maar uh, van iedere mug uh, wordt een olifant gemaakt. Ja, geef ze niet uh, mogelijkheden om... Uh, ja, om, om, om dingen te schrijven die, die eventueel een probleem zouden zijn voor, voor onszelf. Nou, Michels had natuurlijk wel een verleden ook uh, in Duitsland. En uh, die was er wel aardig op de hoogte van uh, hoe dat ging. En, en dus die gaf dat ook wel aan om, uh, om daarvoor op te passen. En, uh, en hij brengt ons in ieder geval op de hoogte dat er aan alle kanten uh, geprobeerd wordt natuurlijk om, uh, om het Nederlands zelf in aanloop naar de wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk uh, uit zijn, uh, zijn concentratie te halen. Wij hebben de afspraak naar buiten toe niets prijs te geven van zaken die leven binnen de groep of van onderlinge fricties, zo die er al zouden zijn. Dat dergelijke afspraken niet 100% waterdicht te maken zijn, is de afgelopen dagen echter weer gebleken. Iemand heeft zijn mond voorbij gepraat over het bezoek dat enkele spelers hebben gebracht aan haptonoom Ted Ik heb met zo'n visite geen enkele moeite, maar ik begreep dat er tussen de medische staf en de spelers was afgesproken dat het niet zou uitlekken. Nou ja, het vervelende op dat moment, als dat uh, naar buiten komt... Dan, dan heb je te maken natuurlijk altijd met de medische staf van een Nederlands elftal. Uh, spelers gaan uh, naar iemand anders toe. Uh, ja, dan moeten even weer de, de puntjes op de i gezet worden. Hoe dat is gegaan, uh, of dat geaccepteerd is... En, en of daar duidelijkheid over is. En, en ja, dan kan het... Uh, niet zo item zijn voor ons, maar voor de media kan dat altijd wel een item zijn... waar je dan toch altijd wel weer mee uh, geconfronteerd wordt. Het werd even een item, maar volgens mij was het ook vrij, vrij kort en snel... toch ook wel weer uh, geen item, omdat natuurlijk de wedstrijd halffinale Duitsland had. Zo'n impact, dat, dat dan al gauw uh, randzaken naar de achtergrond gaat. De oranje euforie die gaandeweg het DK ontstond in Nederland... leverde André Hazes een enorme hit op. Wij houden van Oranje steegmaar en steegmaar in de nationale hitparade. Een programma dat destijds werd gepresenteerd door DJ Daniel Dekker. Nou, zullen we maar even laten horen, Daniel. Nou, dan moeten we helemaal bij het begin. Wil je, of, of ja, nou wat vind jij een mooi punt om te beginnen? Nou ja, dit is toch wel een heel mooi puntje. Even. <tied> Dat willen we allemaal natuurlijk massaal meezingen ook nog steeds. Hè? Ja, Daniel Dekker, bekend natuurlijk van Radio 2, maar destijds ook al actief hè, voor de Nationale Hitparade. En een hit, dat werd het? Ja, in de Nationale Top 100. Ja, dit is, uh, dit is een, uh, een ultieme nummer 1 hit natuurlijk, die heel erg bij de tijdsbeeld hoort. En ja, waar, je, waar je per definitie hele goede herinneringen aan hebt. Het is een bestaand uh, uh, liedje, heb ik me laten uitleggen. Dat wist ik toen ook al. Het is een, een soort traditional. Uh, het komt uh, volgens mij uit Engeland of uit Schotland. Komt het vandaan, dacht ik. Het Schotland, hè? Ja, het is, het is een, een... Ja, die, die melodie die, die zit meteen uh, geramd zeg maar. Hè? Die, die zit meteen, het is een soort oorworm. Zullen we nog eens even luisteren? Kun je nog een stukje horen? Nou, ja. Dat kan heel goed. Oh, Het klinkt als een echte meezinger, hè? Nou, het klinkt, klinkt alsof, alsof we in een stadion staan. En dat zijn natuurlijk de, uh, de echte hitsen als het om, om dit soort liedjes gaat. Uh, er zit meteen een soort massaliteit onder waarbij je uh, ja, bijna, niet, um, ja, bijna niet, niet mee kunt zingen, zeg maar. Nederland, oh Nederland, het verhaal gaat dat het uh, oorspronkelijk niet eens André Hazes was, hè, die dit had moeten inzingen. Nee, nee uh, in eerste instantie was de bedoeling dat het door een, uh, een vrouw zou worden gezongen. En niet door, uh, door een man. En Willeke Alberti was daarvoor benaderd. Um, ja, die was toen getrouwd met uh, Søren Lerby. Een Deen. Een Deen. En uh, Denemarken deed natuurlijk ook mee aan dat Europees kampioenschap voetbal. En uh, ja, Willeke... Uh, Integer als zij is, uh, vond, uh, ja, vond het niet gepast dat zij als vrouw van Søren Lerby uh, dan een, een lied zou zingen met, met het Nederlands elftal. Want laat niet vergeten dat ook de, de voetballers op dit liedje te horen zijn. Wij vonden het leuk dat u gekeken heeft, maar het zit er nog niet op. Hier zijn ze, Ander Hazes en de Oranje Allstars. En Nederland houdt van... Oranje. Oké. Okay. Uiteindelijk heeft, heeft André het opgenomen en ja, dat zijn van zijn allergrootste hits geworden. en Sterker nog, ook buiten dat EK om, hè, we hebben natuurlijk net weer de troonswisseling gehad. Um, iedere keer als er een, een nationaal uh, gebeurtenis is in Nederland, dan is dit liedje een soort anthem. Sterker nog, in 2006, toen we ook een eindtoernooi hadden met, uh, met voetballen, toen is, uh, toen is deze versie opnieuw uitgekomen met, uh, met onze... Uh, uh, Ali B, ah, een afgestofte versie. Ja, die, die, en dat, die klonk zo. Misschien ja? ook wel leuk om een klein stukje even te laten horen. Daar uh, komt ie. De die met Marco van Barter, de Ja. Eigenlijk, euh, bedoel, met alle goede bedoelingen van Ali B... Euh, eigenlijk moet je dat nummer houden zoals het is. En euh, ja, dat is in 2006 ook euh, uiteraard niet zo'n grote hit geworden. Bah. niet in één keer een hele grote hit geworden. Het werd pas een hit uh, toen ook het Nederlands Elftal had gescoord uh, op dat EK. Dus, uh, nadat ze kampioen werden, uh, kwam dat liedje opnieuw uh, de hitparade binnen zeilen. Uh, ik dacht uit mijn hoofd ergens tussen de 70 en de 80. En toen ging het de week daarna aan nummer 28. En toen speelden ze die laatste wedstrijd en toen werden ze kampioen. En toen ging het liedje ook van nummer 28 naar nummer 1... En dat was natuurlijk een sensatie. En uh, wij vonden het gewoon super gaaf en cool om André Hazes het Nederlands helftal aan te komen, als de nummer 1 van, de, van de, de Nationale Hitparade. Ja, dat was wel echt een moment. Dus hoe moet dat ongeveer geklonken hebben toen? Nou ja, we hebben een nieuwe nummer 1 vanmiddag. En uh, ja, jullie weten allemaal thuis welke dat is. We kunnen bijna niet wachten om te draaien. Maar we zijn eerst nog bij nummer 98 in de top 100. Ja... Dat was toen Daniel Dekker over die enorme hits van toen. Morgen in aflevering 10 aandacht voor Stanley Menzo, de derde doelman van Oranje. Hij moest zich thuis in Nederland klaar en fit zien te houden en natuurlijk ook het dagboek van Ronald Koeman. Even een hitje uit 1988. Maxi Priest. Tot 11 uur NOS langs de lijn met Robert Meder. Something new, And it's freaking my heart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 It's to by, just Oh, baby, baby, it's Zet die muziek uit! Nou, bij deze. Dat was uh, Robin Haarzen. Ligt uh, gefrustreerd vanmiddag op het gras van uh, Rosmalen. Draait nu zelfs uh, Maxi Priest uh, de nek om. Uh, we bespreken de vijfde dag uh, daar met uh, Mark Brasser. Ja, dit is natuurlijk het gesprek van de dag, uh, Mark. Deze reactie van Haarzen op die muziek, toch? Tja, het is is nogal breed uh, opgepikt, heb ik gehoord, inderdaad. Ja, nee, dat is inderdaad het gesprek van de dag. En dat was het in Rosmalen ook. Dat hij overigens nu een Maxi Priester de nek omdraait. Dat vind ik niet zo heel erg, maar goed, dat is persoonlijk. Ha, <laughs> maar goed, ja, maar, maar vertel even wat er, wat er gebeurde. Had er iemand muziek te hard staan op zijn oor? Of, wat was nou, er dan Robin, Robin, ja, Robin speelde de eerste partij vanmorgen om, uh, om 11 uur. Dat werd ietsje later, half 12. En ja, je, je moet je voorstellen voor de mensen die nog nooit op Rosmalen zijn geweest. Het center Court, uh, ligt daar en dat is vrij klein. Het, het het hele terrein is daar niet zo heel erg groot. En daaromheen zijn allerlei dingen te doen. Het was vandaag woensdag, uh, Kids Day. En, en je kunt daaromheen bijvoorbeeld, uh, ik heb mensen zien speed, badminton. Ik heb mensen allerlei vormen van tennis zien doen. Speciaal voor kinderen, kleine netjes, kleine banen. Er zit een heel uh, VIP-dorp omheen uh, aan de buitenkant, promodorp. En uh, ja, daar, daar gebeuren dingen en, en daar wordt, uh, staat muziek aan. En ik denk dat de muziek daar nu iets te hard stond. Volgens mij kwam de muziek, dat is dan wel weer grappig uit de lounge van de KNLTB, van de Nederlandse Tennisbond dus. Die hebben daar ook een grote tent staan... waar ze mensen ontvangen en waar ze de sport proberen te promoten. En de wind stond misschien een beetje de verkeerde kant op... waardoor die muziek er in het center, op het centercourt heel goed te horen was. Het was wel grappig. Een stagiair van ons van de radio die was met mij mee. Die zat met mij samen op de commentaarpositie. Die was denk ik voor het eerst bij, bij tenniswedstrijd. En die zei toen, zei vlak voordat het gebeurde tegen mij... hij zei, ik dacht altijd dat het bij tennis stil moest zijn. Ik zeg, nou, ik zeg, wij zitten hier hoog. Wij zullen dat door de wind wel horen, maar op de baan hebben ze daar geen last van. En, ja, en toen kwam die woedeuitbarsting opeens van Robin Haase, die er dus wel degelijk last van had. Ja, en toen, na, wij, wij keken elkaar aan zo van, joh, waarom laat je je zo gaan? Goed, en afloop op de persconferentie werd er natuurlijk naar gevraagd. Ja, en toen had hij wel een, een verklaring voor, voor, voor zijn gedrag. Ja, goed, nou laten we daar even naar luisteren. Ja, nou, ik, uh, ik, uh, ik ben met mijn trainer sowieso mentaal bezig. En uh, om juist aan dat soort dingen ja, niet te ergeren en... Uh, uh, en, en rustig te blijven en me op mijn spel te, te focussen. Nou, dat deed ik ook heel eigenlijk, want ik, uh, ja, de eerste vier games waren gewoon uh, hoog niveau... en ik had echt kansen en, uh, en, uh, en ik won ook mijn game uh, van 2 naar 2-2... maar ik merkte gewoon dat ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik kropte het een beetje op eigenlijk en, uh, en dat wilde ik niet. En, uh, en ik denk, ja, ik kan nu wel schreeuwen. Ja, en ik kon ook al bij wijze van spreken a ah, roepen. Maar uh, ik denk, nou, dan, uh, ik, ik geef er gelijk een boodschap aan mee. Het moest er even en, uit. En het moest er even uit. En, uh, en, en dat heeft geholpen, want ik begon eigenlijk be echt nog beter te spelen. Uh, alleen, uh, ja, dat, dat zag je misschien niet terug aan de score. Je vertelde net op de persconferentie dat, dat dit al je, je langer irriteert. Hè? Het moest het probleem. Je hebt niet de enige speler, maar Lies hebben we ook in het verleden gehoord. Die zich enorm eraan stoort. Uh, wordt daar wat mee gedaan? Uh, nou, ik heb na mijn eerste wedstrijd heb ik juist complimenten bijvoorbeeld gegeven... voor het Centercourt, hoe het er nu uitziet en het VIP-dorp. Het is dicht, dus je hoort uh, de mensen die bij wijze van spreken... niet eens zozeer voor tennis komen, maar ook gewoon om zaken te doen en, uh, en te eten... die hoor je nu niet meer. En, uh, en dat geeft echt een enorme rust. Je hoort bij wijze van, dus de borden niet vallen en de messen en de glazen. En, uh, en dat was voor heel veel spelers toch echt een irritatiefactor. Uh, zeker... Uh, omdat de rest stil is. Dus als je, kijk, als, als je eigenlijk continu uh, lawaai hoort, ja, dan is het minder erg. Maar, ja, uh, maar dit soort dingen zijn toch voor, voor een tennissen vaak vervelend. En, en het is inderdaad door veel spelers al uh, ja, uh, ja, hoe zeg je dat, opgemerkt. En, uh, en ook uh, uh, eigenlijk naar de ATP toe gevraagd: van, ja, kan daar niet iets aan gedaan worden? Ja, Mike Brasser. Um, het, het blijft een terugkerend probleem. Uh, als ik me goed herinner, is het bij andere toernooien ook wel het geval. Ik herinner me nog bijvoorbeeld dat je open in Amersfoort. Daar heb je ook een paar keer zo'n. Uh, dat bestaat nu niet meer. Maar daar heb je toen een tijd. had je ook een paar van die spelers die zeiden: van ja, het is leuk dat borrelen. als je uh, als sponsor wordt uitgenodigd. of je gasten uitnodigt om daar uh, naar tennis te komen kijken. maar kom er ook naar tennis kijken. Is het een probleem wat ja. je ook op andere banen bij andere toernooien wel tegenkomt? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld nog het ABN AMRO toernooi. Alleen daar is het heel erg gescheiden van elkaar. Daar zit het promodorp in een hele andere hal. Dus daar hebben de spelers er geen last van. Uh, in het verleden was het zo in Rosmalen inderdaad. Dat tribunes en, en, en een soort VIP-tribune. Uh, helemaal aan de bovenkant van de, van de tribunes. Dat was open. En, en er komen daar inderdaad mensen niet voor het tennis. Dat is op zich helemaal niet zo erg. Um, waar het niet dat die mensen zich wel een beetje moeten gedragen. En uh, ik heb ook wel eens gemerkt. En ik heb één keer, dat vergeet ik. Echt nooit meer. Ik heb wel eens een wedstrijd daarvoor tv gedaan in Rosmalen. Toen heb ik één man in de gaten zitten houden. Die heeft de hele wedstrijd met zijn rug naar de finale toegestaan. En ja, weet je, dan denk ik wel van ja, god, prima nog op zich. Als het, was je, je, bewaken, je, je, het was geen bewaker, Het was geen bewaker. Nee, nee, het was zeker een gast. Nee hoor. En als je dan, weet je, als je je mond houdt of als je zachtjes praat... en dan is het allemaal prima, dan zal niemand zich gaan storen. Maar het was altijd heel erg uh, lawaaiig rondom het centercourt op uh, Rosmalen. Nou, daar is in het verleden heel veel over geklaagd. Ik, het voorbeeld van Malice gaf ik net in het interview interview met Robin aan. Die heeft nou, jaren achter elkaar, heeft hij zich daarover uitgesproken. En, en, en bij Robin was dit iets van, dit, dit, dit, dit, dit kropte zich op. Dit is iets wat al langer speelt. Uh, daar komt bij dat hij... Kijk, Robin, Robin Haas is altijd wel iemand die zich uh, meestal... maar dat doet hij meestal na een wedstrijd, zo'n ontlading. We zien hem wel eens winnen na een partij en dan stapt hij de baan op... en dan schreeuwt hij eigenlijk, ja, de, de, de emotie, de spanning... alles wat in zijn lijf zit, schreeuwt hij eigenlijk van zich af. Nou, hij had nu, hij zegt nu van, ja, ik ben al met mijn coach bezig... Hè. Om, om op de baan beter, om emoties beter onder controle te hebben. Hij heeft in die eerste vier games, en het ging helemaal niet slecht, er was eigenlijk geen reden om te schreeuwen, alleen er zat toch iets in zijn lijf van, van, van emotie, van spanning misschien, wat er uit moest, ja, en dan was dit hetgeen. Kijk, hij zegt ook terecht, ja, ik kan ook bij de hele wedstrijd door, me eraan blijven ergeren en elke keer uh, gebaren maken en jongens, ik kan dat niet zo. Ja, maar maar, maar hij, het hij, had, hij, hij... hij kan toch ook de, de toernooidirecteur even naar dat, de kaartje dat, roepen? Dat wilde, ik, dat wilde ik net zeggen, Robert. Dat had hij inderdaad ook kunnen doen en dat was misschien beter geweest en, en chiquer geweest. En dan had je gewoon inderdaad tegen de umpire gezegd van, joh, luister die muziek zachter, want ik kan zo niet spelen. En dan was dat ook opgelost geweest. Alleen dan was hij misschien niet van die, ja, die innerlijke spanning en die emotie die er in zijn lijf zat. En dat schreeuwde niet er nu zeg maar in feite uit. En hij geeft aan, ik ging daarna beter spelen. Dus het heeft waarschijnlijk effect gehad. Hij had het op dat moment nodig. Uh, het was nu de muziek. Misschien was het uh, had het iets anders geweest wat hem enorm stoorde. En was hij daarover gevallen dat had ook uh, zo kunnen zijn. Ja, nou ja, goed, klaar. We hebben erin meer over. Tenminste voorlopig niet. Um, nee. uh, gisteren uh, hadden we elkaar ook aan de lijn en toen zaten we nog uh, te praten over het feit dat Haarze eigenlijk uh, redelijk makkelijk richting de finale kon. Zei ik. Zeg Ja ja ja. Ik zeg het ja. ook gelijk. Maar, ja. maar, maar toch, het, het, het, het, het, jij, jij dichtte hem ook wel goede kansen toe. Maar de, ja. hoe kan het dan dat hij? Het, Vandaag laat lopen? Of, of hoe, hoe ja, ja, dat? Ja, dat, dat, dat is iets waar ik me, als ik er op was, uh, ook wel druk, of misschien nog wel meer druk uh, over zou uh, moeten maken. Hij verliest van Jevgeny uh, Donskoi. Uh, wij zeiden gisteren, inderdaad, jij had hem al in de finale gezet. Ik zei, nou, hij moet nog maar eens even een ronde doorzien te komen, inderdaad. Hij speelde inderdaad helemaal niet slecht. Uh, verliest de eerste set uh, uh, ongelukkig met 6-4. Komt dan in het, repareert dat vrij snel aan het begin van de tweede set. Komt een break voor, serveert dan bij 5-4 voor de wedstrijd. Ja, hij speelt dan een paar slechte games waardoor de wedstrijd gewoon uit zijn handen glipt en hij verliest hem met 6, 4 en 7, 5. Ja, dan kan je zeggen, en dat heb ik hem ook gevraagd, van hoe komt dat? En dan is het, ja, ik speel een paar slechte games. En op gras gaat het dan inderdaad heel erg snel. De, de punten zijn snel. En weet je, als je twee, drie slechte rallies speelt op gras, dan, dan, dan kun je zo je game kwijt zijn. Mm. Het mag hem natuurlijk niet gebeuren. Zoveel is simpel. Uh, hij had die tweede set had hij gewoon moeten winnen. En dan had hij een derde set kunnen spelen, want die donscore speelde ook in de tweede set. Die speelde een goede eerste set van beide kanten. Uh, de eerste set Set. Tweede set was van beide kanten minder. Maar goed, dat wil, laat niet onverlet dat Haas die tweede set gewoon had moeten winnen. En, ja. en dat doet hij niet. En hij serveert voor de tweede set en hij levert zijn service in. En hij levert vervolgens nog, nog een keer zijn service in. En de partij is weg. Ja. En dan zat hij goed in het schema. En dan, dan was Ferrer al de, de, boven eruit. En Isner was er al uit. Maar ja, dat telt allemaal niet meer. De, de tweede ronde is weer het eindstation. En weer ja. heeft hij een kans om een extra graswedstrijd in de benen richting Wimbledon uh, te hebben. En die heeft hij laten liggen. Ja, nou goed. Jij, jij hebt nu een verklaring gegeven. Laten we even luisteren wat de verklaring is van Haas zelf? Uh, nou ja, uh, op gas kan het sowieso snel gaan. En, uh, en, uh, en in die laatste games serveerde ik bijvoorbeeld uh, niet goed. Heel veel tweede services. Ja, en dan, uh, dan kan hij natuurlijk op een gegeven moment aanvallen. En, uh, of ieder van mij onder druk zetten. En, uh, ja, en als je dan ook nog eens wat foutjes maakt in de rally, dan kan het natuurlijk heel hard gaan je leek gewoon in die tweede set eigenlijk niks aan de hand. Je zegt, je repareerde dat verlies van die eerste set vrij snel door te breken. Vijf is voor, makkelijk door je service games, geen breekkansen tegen. En dan zomaar binnen een paar minuten glijdt die wedstrijd gewoon echt uit je handen. Ja, ja, dat klopt. Inderdaad, geen breed tegen. Maar het grappige was dat, uh, uh, ondanks dat, ik, uh, ik had juist heel veel moeite met mijn servicegames. Dus uh, uh, skin 0-30, 15-30 of, of op 30 gelijk dat hij echt een makkelijke bal uh, uh, uh, in het net slaat of uit. En dat waren allemaal uh, games waar ik voor mijn gevoel niet echt makkelijk doorheen kwam. Maar het misschien er wel zo uitzag. Ja, en dan... Uh, dan... Dan als je misschien als toeschouwer dan inderdaad kijkt... dan bij 5-4 dan denk je van nou, nou zou die gewoon uitserveren. En uh, ja, toen kwam opeens een betere bal. Hij sloeg het tweede punt even een bal op de lijn. Ja, en opeens 0-30. Ja, en dan komt dat gevoel van eigenlijk van al die games al uh, naar boven. Van ja, het gaat dan niet zo makkelijk. En dan uh, probeer je goed te serveren. Ja, dan lukt dat niet. Ja, dan wordt het natuurlijk nog lastiger. Um, je speelt hier geen dubbel. Je speelt hier twee enkelpartijen. Uh, ho Hoe zeer heb je dat, dat, dat dubbelspel dat dat niet ging gemist... ook zeg maar in je voorbereiding richting Wimbledon? Uh, nou ja, het was in ieder geval... Uh, nou ja, voor Igor nog, uh, Igor Sizing, mijn dubbelpartner hier, was het natuurlijk nog erger. Want hij kon ook niet eens singelen. Uh, uh, voor mij was het in zoverre vervelend dat ik uh, ja, graag een dubbel had gespeeld. Omdat je op gas uh, zoveel mogelijk wedstrijden eigenlijk wil spelen. Want uh, ja, trainen is toch echt anders dan, uh, dan, de, dan de punten. Um, dus dat is jammer. Uh, nou moet ik zeggen dat ik in de afgelopen jaren... sowieso nooit vaak uh, veel wedstrijden heb gespeeld voor, voor Wimbledon. Omdat ik altijd vroeg verloor. Uh, maar dit jaar waren er echt kansen. En uh, baal ik daar nu echt ontzettend van. Want ja, ik, ik zie dit niet zozeer als een voorbereiding... maar meer als een, uh, ja, een toernooi waar ik heel graag goed wil doen. En dan is het toch uh, ja, balen dat je dan de, zo snel uit ligt. Ja, Robin Haarzen. Nou, succes op Wimbledon zou ik zeggen. Ja, dit is een tikkie. En, en we kunnen zo meteen het rijtje wel af. Uh, de Nederlanders hebben allemaal een uh, behoorlijk tikkie gekregen uh, deze week. Misschien op, op Michaela Krijcek na, waar we zo meteen nog wel over komen te spreken. Als we het even ons tot de mannen beperken. Of nou ja, laten we ze allemaal misschien maar Igor Sijsling en Maagriep. Nou, dat is sowieso niet een lekkere voorbereiding als je naar Wimbledon moet. Uh, Timo de Bakker is al weken uh, volgens eigen zeggen die het uh, vertrouwen. Vlog er in de eerste ronde uit. En Robin Haas uh, verliest nu uh, weer in de tweede ronde een partij die die gewoon had moeten winnen. Ja, dan stap je volgens mij uh, als, als trio niet echt lekker in het vliegtuig op weg naar uh, Wimbledon. En uh, Zullen we meteen de vrouwen maar even bij pakken. Ja. Kiki Bertens uh, verloren in de eerste ronde. Uh, die riep van ja, gras is niks voor mij. Het is slecht voor mijn enkels. Ik kan hier niet op spelen. En Aranske Rus heeft al 12, 13, 14. Ik ben de tel inmiddels kwijt. kwijt uh, wedstrijd op, op WTA niveau verloren. Die heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Dus die twee zullen ook niet met heel veel vertrouwen richting Londen gaan. Ja, en dan blijft alleen Michelle eh inderdaad nog over. Nou ja, die speelt nu eindelijk weer eens een WTA-toernooi voor het eerst. Sinds de US Open deed het helemaal niet slecht tegen Kirsten Flipkens. Uh, gisteren inderdaad spraken we elkaar dus ik nou, 70-30 in procent in het voordeel van Flipkens. Nou, dat logisch strafte Krijtschek vandaag door met 2 keer 7 6 te verliezen. Uh, dus ja, Krijtschek heeft dan nog een eerste ronde gewonnen en een redelijke wedstrijd tegen Kirsten Flipkens in de benen vandaag. Alhoewel ik moet zeggen dat ik van die Kirsten Flipkens dat die herstatus als nummer 20 van de wereld niet helemaal waar maakte en Michele Krijtschek wel goed serveerde, maar in de rally's uh, ja, toch nog wel wat tekort komt. Ook geloof ik tien of elf dubbele fouten sloeg. Maar goed, dat is dan de enige die zoiets heeft van... nou ja, ik heb twee redelijke wedstrijden gespeeld in Rosmalen en uh, Wimbledon, here I come. En ik zie wel hoe het gaat en ook eigenlijk zo er wel in kan stappen. Mm -hmm. Maar ja, de andere vijf die, uh, ja, poeh, met in het achterhoofd uh, wat er hier deze week uh, is uh, voorgevallen. Ja, wordt het, een, wordt het een lastig verhaal. Nou, tot slot, uh, Mark. Waarom moeten de mensen nog naar Rosmalen komen? waarom moeten we de mensen nou voor alle dingen die buiten het center te doen zijn? Ja, uh, voor het speed, <laughs> <speedbanton>, uh. <laughs> voor het badminton <laughs> nou ja, goed, kijk, uh, we hebben Stanislas Wawrinka nog, uh, won van Paolo Lorenzi vandaag. Uh, Stanislas Wawrinka is een speler uit de top 10 van de wereld. Uh, we hebben Xavier Malice, de Belg nog, die zit er nog in. Dat is wel een attractieve speler, zeker een goede speler op gras. Ooit, En dat is al heel lang geleden, stond die jongen een keer in de halve finale op Wimbledon. Kan zeker op gras goed spelen. We hebben Timo de Bakker en Jesse Houtagalou nog in het dubbelspel. Dus daar kunnen ze voor gaan kijken. En ja, goed, gisteren zei ik tegen jou... Robin Hazen en Stanislas Wavrinka moeten het toernooi een beetje gaan herden. Zeker bij de mannen. Nou ja, we zijn Robin Hazen kwijt, dus dan moet Stanislas Wavrinka het maar gaan doen. Duidelijk. Goed, dankjewel uh, Mark Brasser. Uh, we hebben uh, zometeen uh, uh, Roland Ottmans, wou ik zeggen, maar dat gaan we gewoon gelijk doen. Uh, Roland Ottmans, u kent hem nog uh, van het hockey, ongetwijfeld. Nationale hockeyploeg en uh, de nationale hockeyploeger van India, die heeft hij nu onder zijn hoede. Die zijn uh, bij de World Hockey League in Rotterdam gestrand in de kwartfinale. Het gevolg daarvan is wel dat zowel de mannen als de vrouwen zich op dit toernooi niet hebben geplaatst voor het WK van 2014. Bij India is uh, Ronald Otmans sinds begin dit jaar technisch directeur. En aan hem dus de taak om het land wel weer op de grote toernooien te krijgen. India is natuurlijk uh, vanuit de historie natuurlijk een fantastisch hockeyland. Maar we weten ook allemaal dat het 40 jaar geleden is... Uh, dat ze echt gepresteerd hebben op uh, internationaal topniveau. Het land tegelijkertijd heel graag terug wil. Alleen aan heel veel randvoorwaarden uh, niet voldaan wordt. En waar we nu mee bezig zijn is om te kijken... Um, um, ja, hoe we die kunnen gaan vullen, die randvoorwaarden, een plan te schrijven van nou, hoe kunnen we nu in de komende, nou, zeg maar zes tot acht jaar, weer stappen gaan maken om dichtbij te komen. Ik vind bijvoorbeeld België een mooi voorbeeld, hè. Ze zijn een jaar of acht bezig en die komen nu langzamerhand uh, tegen die top aan. Nou en India, die roepen altijd wel dat ze heel veel willen en kunnen, alleen er is geen vastomlijnd plan en daar zijn we nu heel druk mee bezig. Hoe komt het dat zij heel goed waren en de laatste jaren duidelijk minder zijn? Nou, dat heeft uh, alles te maken met de Olympische Spelen van 1976... dus we gaan een tijdje terug, dat is Montreal. Dat zijn de eerste Olympische Spelen geweest die op kunstgras zijn gespeeld. Voor die tijd uh, wonnen ze ongeveer alles wat er te winnen viel. En vanaf het moment dat het kunstgras geïntroduceerd is, uh, is dat niet meer het geval. Dat heeft enerzijds te maken dat ze zich in eerste instantie ontzettend hebben afgezet tegen kunstgras. Gewoon, uh, ja, eigenlijk zeggen Europa is tegen ons, daarom hebben ze kunstgras en vervolgens eigenlijk niet weten, na een aantal jaren dat het toch niet anders ging worden... niet weten hoe ze dan vervolgens het spel op kunstgras moeten gaan spelen... anders dan wat ze gewend waren op gras. Nou, die, die combinatie denk ik dat een hele belangrijke factor is geweest. Ondertussen is het hockey natuurlijk enorm geëvolueerd. Het hockey van vandaag is totaal anders dan uh, 20, 30 jaar geleden. Het allereerste wat ik aan het doen ben is een, een plan neer te zetten, meer kunstgras. Vervolgens een opleidingsprogramma, een jeugdopleidingsprogramma... Uh, ...waardoor onze talenten veel beter niveau zeg maar, in het nationale programma komen. En uh, daarnaast wil ik gewoon het totale programma uh, aanpassen... ...in die zin dat we nu uh, te maken krijgen met jongens pas op 18, 19-jarige leeftijd die in ons programma komen. Nou, dat is veel te laat. Als je naar Nederland kijkt, daar komen ze bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd al binnen. Dus dat betekent dat we zo'n 4, 5 jaar al achterlopen op het moment dat ze in het programma komen. Nou, dat haal je bijna niet meer in. En bij meisjes is het nog veel moeilijker. Want Indiaanse vrouwen die worden op jonge leeftijd uitgehuwelijk, zoals we weten. Nou ja, daar zit dus een probleem. Want die meisjes die zijn gemiddeld hier geloof ik 19 jaar. Nou ja, die moeten met de wereldtop met Maartje Pauw en Kim Lammers. Nou, die zijn... Kim is geloof ik 31 ondertussen. En Maartje in de 20. Dus ja, die missen zoveel jaren ervaring. En dat zie je ook gewoon terug. Ze kunnen best technisch gezien een aantal dingen goed. Maar er moet echt heel veel gebeuren de komende jaren. Dus je moet eigenlijk zorgen voor een cultuuromslag. En dat lijkt me toch wel heel erg lastig. Dat is lastig, alleen. Uh, je ziet wel dat er heel veel mensen. dit wel het moment vinden dat er ook zo'n omslag moet plaatsvinden. En als er één moment is dat de kans van slagen heeft, heb ik de indruk dat het nu is. Dat is ook het moment geweest. Dat ik zei: nu doe ik het. We weten allemaal: India lijkt het beloofde land, maar dat is nog niemand gelukt. Dus dat wist ik ook toen ik erin stapte. Alleen ik heb vijf keer al de kans gehad om iets in India te gaan doen en uh, vier keer nee gezegd. En nu zeg ik nou, laat ik als ik het nu weer niet doe, dat betekent dat ik het nooit meer in die mogelijkheid ga krijgen. Dus ik, ik stap er nu in. Ik heb het idee dat uh, Hockey India, dat is dan de officiële bond, echt graag wil. Dat er support is uh, van sponsors, dat er support is uh, vanuit... Het land zelf van coaches, spelers, iedereen die betrokken is in het land met hockey, wil graag nu die stap voorwaarts maken. Zeker nadat ze natuurlijk op de laatste Olympische Spelen laatste zijn geworden. Dat is echt een doorn in het oog en die keer daarvoor hadden ze het niet eens geplaatst. Dus de situatie is nijpend, maar dat is ook meteen de grote uitdaging om het, om het nu beter te doen. Je hebt natuurlijk een traject voor ogen. De Olympische Spelen van 2016 komen eraan. Uh, ja, dat is toch een duidelijk meetmoment, denk ik. Dat is zeker een meetmoment, maar ik heb vanaf dag 1 gezegd, ook in de Indiaanse media: jongens, je hebt, als je 40 jaar niets meer gewonnen hebt, dan kan je niet denken dat je in drie jaar tijd opeens weer in de medailles gaat vallen. Dat, dat bestaat niet, dat kan denk ik als je de historie nagaat, is dat bijna onmogelijk. Dus 2016 is natuurlijk een meetmoment voor ons, maar met name moeten we dan laten zien dat we de, de uitglijder van 2012 achter ons gelaten hebben en proberen top 6, top 8 van de wereld te komen. Dan moeten we proberen top 4 te komen in 2018 op de WK. En dan denk ik dat 2020 dat je serieus over medaillekansen voor India kunt praten. Roland Ontmans was dat in uh, gesprek met verslaggever Leon Haan. De, hockeysters, de hockeyers hebben zich uh, in een doelpuntrijke wedstrijd geplaatst... voor de halve finales van de Hockey World League. We hebben het over Nederland. Frankrijk werd met 8-4 aan de kant gezet. Oranje treft in de halve finales Australië. In de rust van de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk... werd Maatje Palmer gehuldigd. Zij is door de Internationale Hockeyfederatie uitgeroepen... tot de beste speelster van 2012. In 2011 won ze die onderscheiding ook al. Hier is U2. The moment you can get out of van you too. Roel Boomstra is het net niet gelukt wereldkampioen, dammer te worden. Hij lag op koers om de eerste Nederlandse wereldkampioen te worden sinds Harm Wiersma in 1984. Maar in de laatste ronde ging het toch nog mis. Boomstra moest winnen, maar hij speelde remise. Mijn beide concurrenten die wonnen allebei. En uh, daarop bleef hij nummer 1 mee voor en haalde de nummer 3 mee in. Het ja, dus is een goed resultaat voor mij en dat geeft vertrouwen richting de toekomst. En ik ben nog maar 20, dus. Uh... Uh, ik heb nog veel kansen te gaan. ja, mijn doel is om wereldkampioen te worden. En. Uh, dit toernooi voelde echt als dus ik een kans had. En. Uh, nu is het nog niet gelukt. Dus. Nee, jammer, rolboom staat dus net niet. Brazilië heeft ook de tweede wedstrijd in de Confederations Cup gewonnen. Zojuist werd uh, Mexico verslagen met 2-0. De doelpunten werden gemaakt door Neymar en Jo. En die laatste goal, die 2-0, die viel pas zojuist diep in Blessuretijd. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen natuurlijk, zoals altijd, Middag op Morgen. Dat vanavond wordt gepresenteerd door Rob Trip. Ik wens u nog een zwoede nacht. Goedenavond.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 E-Matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E matchingnl durft u het aan? Van toe. De bestseller van Bert Wagendorp. Het oerboek over vriendschap. Verkozen tot boek van de Maand door het Panel van de Wereld draai door. Vier sterren in de Volkskrant, vier sterren in het NRC. Van toe, nu overal te koop.